Lottewin met het NOS-journaal. Volgens de eerste prognose. van de stemmen. Dat schrijft het Russische persbureau. TASS. 21% van de stemmen is nu geteld. In 2012 steunde 64% van de kiezers. Poetin. Dat hij een vierde termijn zou winnen. was al duidelijk. De vraag is vooral. hoe groot de steun is. Ook de opkomst is belangrijk. Poetin wil een ruim mandaat. Volgens TAS heeft net geen 60% gestemd. Van de overige kandidaten krijgt de communist Grudinin de meeste stemmen, zo'n 16%. De andere zes komen niet boven de 7% uit.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 Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is met de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Uit uh, dit stuk uh, draaien wij het Allegro Animato, het geanimeerde levendige gedeelte. Uh, de piano wordt bespeeld door Jean-Yves Thibaudet.